milligram-tabletten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Met korting naar een museum? Ook oh, dat kan. Met thuisvoordeel van Essent. Blinde darmontsteking. We zitten nu in het ziekenhuis. Dus even over de kinderen, mam. Ja, wij missen ze ook. Die moeten dus nog even een weekje bij jullie blijven. Dankjewel, mam.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 Kijk Post. Ja, Goedemorgen, het is op sommige plekken nog altijd oppassen op de weg. Vooral in het noorden kan het vanwege ijshoog glad zijn. Bij Emmen is door die gladheid een auto van de A37 gegleden. In onder meer Groningen, Friesland, Drenthe, Godcode, oranje. Die waarschuwing geldt nu alleen nog op de Wadden. Mensen die een huis hebben gekocht... stappen daarna steeds vaker naar de rechter, dat zegt een grote verzekeraar. Dat komt dan onder meer doordat kopers achter allerlei problemen komen... legt deze expert uit bij de NOS. Gebreken die kopers ontdekken en bij de verkoop... Willen melden. Ook zie je steeds vaker dat de kopers de financiering van de woning niet rondkrijgen... en geen financieringsvoorbehoud hebben gedaan... waardoor zij de woning niet kunnen afnemen, maar wel een boete moeten betalen. En verder zouden mensen vaak te snel een bot uitbrengen zonder een huisgoed te keuren. En dat komt dan weer vanwege de krapte op de woningmarkt. Het is bekend hoeveel mensen er zijn omgekomen bij het grote treinongeluk... afgelopen zondag in Spanje. Er zijn in totaal 45 slachtoffers, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Afgelopen dagen werd er nog gezocht... naar. Twee lichamen, maar die zijn nu ook geborgen. Ja, er waren deze week ook nog drie andere treinongelukken in Spanje. En voetbal, het Europese avontuur van FC Utrecht, zit erop. De club speelde gisteravond tegen Racing Genk uit België. Nou, Utrecht verloor met 2-0 en daardoor zijn ze uitgeschakeld. Aanvoerder Dani de Wit baalt. Horen we bij Sikko. We weten allemaal dat we veel te weinig punten hebben gehaald. En als je dan de laatste ja, Europese thuiswedstrijd speelt, dan wil je het publiek gewoon vermaken. Ja, dan wil je ze enthousiast maken, laten juichen. En ja, dat gebeurt weer niet. En dat is wel heel teleurstellend. Ook voor Goetiekels was het een zware avond. Zij gingen met 3-1 onderuit tegen het Franse Nice. Feyenoord wist wel te winnen. Het weer nog van Weerplaza, vooral in het noorden dus glad. Daar ook koud vandaag, temperaturen rond het vriespunt. In het zuiden juist weer warmer, daar wel een graad of 10. Verder droog en flink wat zon. Twee filers, de A27 naar Gorkum, tussen Hank en, Werk en Dam. 6 kilometer en 10 minuten. En de A59 naar Zonzeel tussen Waspik en Hoijpolder. 4 kilometer en 6 minuten. Vanaf maandag de Q Top 500 van de 90's. Vrijdagochtend, Ik weet, op uh, vrijdag wordt er uh, veel thuisgewerkt. Het is eigenlijk de ideale situatie om even te stemmen op de Q-top 500 van de 90s. Kun je gewoon zonder blikken of blozen, zonder dat er een baas over je schouder meekijkt, even een extra tabblad ja. openen, zeker. Lekker even stemmen op de Q-top 500 van de 90s. Gewoon lekker nog eventjes doen. Aanstaande uh, maandag uh, gaan we beginnen met uh, de lijst met uh, de 500 beste liedjes uit de jaren 90. Hierop is gestemd door Niels en Niels heeft er ook een goede reden bij. Ja, hij zegt, oh god, ik weet nog zo goed dat we dit met Deutzer oneindig vaak moesten luisteren. Omdat perfect. Ik moet dat doen een verschrikkelijk nummer, maar ondertussen kan ik er nu even genieten zondag, hoor. Verdammt, ik liep die mag mag betalen. Stemweek. Ik zie je door de straten, misschien nacht.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 Welt. Doch die und du es, was mir jetzt so fehlt, ich glaub da einfach nicht gegenüber steht ein Telefon ist. Matthias Reim en Verdammt is Lieblisch. Goedemorgen, 8 over 7, vrijdag de 23 van januari. Je luistert naar show 1567, seizoen 8 van Matthias en Marieke. Met Kai Merks. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. En happy... Friday! Yeah. Yeah. Happy Friday. Yes. Ja. Lieve Mattie. Ja. Morgen ben je jarig. Ja, dat klopt. Uh, 41 word je. 41. En dan zou je denken, dan komt er een prachtig cadeau... of er komt een hele mooie brief uh, of zo. Ik kan me herinneren dat ik uh, vorig jaar, net als Marieke toevalligerwijs prachtige brieven voor je heb geschreven. Nou, ja, dat was bizar, want die brieven die leken wel een kloon van elkaar. Absoluut. Ik heb namelijk uh, van jouw lieve zoontje Guus een tekening gekregen... maar de dag ja. ervoor kreeg ik van het lieve zoontje van Marieke Jip ook een tekening. En jullie hadden ook exact dezelfde bewoording erbij. Dat was nogal ja. frappant. Ik had, ik had echt een Groundhog Day. Zeg. Ja, dus ik dacht, dat, dat, dat moeten we anders doen. Dat heb ik ook uh, allemaal niet. Wel iets anders. We, we vieren het uh, uh, namelijk niet uh, samen morgen. Dus ik ga nu alvast je verjaardag vieren. Zaterdag gaan we het niet vieren. Dan gaan we niet lekker uit eten. Ook niet met <lacht> Kiki en mijn Corien. We gaan niet mee. En dan gaan we daarna niet... Naar vrienden van Amstel Live. Dus ik vind het wel leuk om jou een cadeautje te geven. Ja, ja dat vind ik wel leuk. Ga ik allemaal wel met Marieke doen overigens. Ik, ik temper uh, meteen je verwachtingen. Het is geen Ed Sheeran poppetje uit Londen. Oh. Dat, uh, dat krijg je niet van me. Jammer. Jammer. En ik kon eigenlijk kon ik maar één ding bedenken. Ja. Ik heb er mijn hoofd niet over moeten breken. Ik ben op tijd begonnen, geef ik toe. Dat is niks voor mij, maar ik ben op tijd begonnen. En ik kon maar één ding bedenken. Ja. Ik heb iets uh, ja, fantastisch. Ik weet 100% zeker, hier ben je blij mee. Het ziet er allesbehalve zullig uit. Je kunt hiermee. Heen en weer over de Erasmusbrug. Dit zal oh nooit nee. werkloos in een berging komen te staan. Want oké, okay, ik weet dat ook. Hyperfocus is jou niet vreemd. Maar niet met dit ding. En ik weet het. En ik loop ervoor even naar de gang om het te halen. En oh ik nee. weet ook echt. Je hebt natuurlijk alles al. Ja. Um, maar dat vind ik een kul argument om jou, uh, om jou niks uh, te geven. Ja. Maar daarom krijg je van mij. Lieve vriend. Oh nee een fantastische step van harte gefeliciteerd met je 41ste ja, verjaardag wat ongelofelijk lief Ja, jij komt hier nu binnen op die step er zit een uh, grote strik voor op het stuur ja wat ongelooflijk lief, lief, alsjeblieft. Ja, en want steppen is zo heerlijk. Ja. En er wordt wel eens uh, minderwaardig over gedaan. Dat ja. het niet voor kinderen zou zijn. Nee, precies. Of ja, dat, dat, dat herken dat ik het, zeker. Dat het niks voor jou. Ja. Je mag ja. hem even proberen als je Ja, oké. Okay, laat me maar even opstaan. Ik dacht dit is het ideale ja, cadeau voor jou. Ja, ik ben hier uh, ongelooflijk blij. Kijk, natuurlijk blij mee. Wat super. Ja, ik heb al eerder gezegd... kijk, ik vind een step zo ongelooflijk leuk... omdat ik uh, heel veel stappen maak door uh, de Rotterdam uh, elke dag. Ik ben echt een uh, verwend wandelaar. Ja. Uh, ik ga ook vaak in de stad uh, naar, een, uh, naar een koffiezaakje... of even een broodje halen. Ik ga ook vaak naar sportlesjes. Ik dacht, nou, dan kan ik me een keer verplaatsen uh, op een step. Nou, daar werd gisteren overigens niet door Marieke heel erg goed op gereageerd. Want die zegt, ja, jij hebt hyperfocus. Je bent binnen twee weken een oh. step of kwijt. Of je vindt het uh, niet, niet meer interessant. Heeft ze het al gezegd? Ja dat, ja, dat heeft ze <laughs> zeker gezegd. Uh, dus zij is geen fan van die step. Is het gisteren besproken? Ja, <laughs> ja het is gisteren besproken. Oh. En ja. Nou, hij, sta hij staat je fantastisch. Ja, staat je fantastisch. Hier kun je met ja. Rotterdam, de Rasmus over en weer. Er wordt wel eens gekscherend over steppen gezegd. Ze zijn veel minder uitgerukt. Maar dat ja. vind ik niet waar. Maar, de, uh, is het Dus geweldig. Ja, het ding is wel. Ik krijg, ik krijg al een step. <laughs> Je krijgt al een step? Ja, ik krijg al een step. Ja, ik... ja morgen van Marieke. Heb je hem besteld? Nee, oh. zij heeft hem besteld. Dus ik krijg morgen een step. Maar nu krijg ik ook voor jou een step. Dus nu zit ik ineens met twee steppen. Want ze was een beetje sceptisch. En toen heeft ze uiteindelijk toch die step besteld. Dus nu zit ik, nu zit ik met twee steppen. Ja, maar ik, ik geef het vol overgave. Ja, dat weet ik, lieve vriend. Maar ik krijg dus al een step. Dan is het weer gebeurd. Ja. Dit lijkt verdomme wel Home Alone 2. Ja, je hebt nu weer hetzelfde gegeven als vorig jaar als Beriek. Ik, ik heb nu ik krijg twee keer achter elkaar... krijg ik van jullie hetzelfde ja, voor cadeau, zeg donder. maar. Ja, dus ik zit weer in een soort van Groundhog Day... want morgen krijg ik ook een step. Ja, maar dan moet ze maar terugsturen... want ik, ik heb jou nou die step gegeven. Ja. Dus ik, ben, ik ben eerder... Dus. Ja, ik vind het ook heel lullig, maar ja... Ja, zij was wel eerder, zij heeft gisteren die step besteld. Ik wil niet ondankbaar zijn, maar ja... Het is niet mogelijk, Hoe is het, het is niet mogelijk. Ik zit nu met een dubbele step. Nou, dan heb je nu twee steppen, ja. Ja, kijk, ja, ik heb hem gegeven, ik heb hem gegeven. En misschien, leuk, Kiki, wat vind jij van steppen? Nou, ik weet het niet zo hard steppen. Jullie kunnen dan met z'n tweeën lekker door Rotterdam steppen. Over de Rasmusbrug lekker broodje halen. Ja. Als, een, als een soort kolonne. Ja, zwart. Wat een Rasmusbrug. Nou, bijna een beetje gegeven paard in de. Hij hey, mogelijk zeg. Wat een slechte film dit. Get me Music en de motto. Ja, het uh, onwaarschijnlijke scenario is zojuist waarheid geworden. Ik krijg voor het tweede jaar op rij, op rij van jou en van Marieke hetzelfde cadeau. Ja, hoe het kan ah, ik ook niet? Ik vind het frappant. <lacht> ik zit nou ook in de, in de. Ik zit even mee te luisteren in de app van Cube Music, even mee te lezen in de berichten. En dit schijnt ook allemaal, allemaal al besproken te zijn en het is... Echt, ja, hoe kan het? Ja, het is ongelooflijk. Terwijl ik heb dinsdag tegen jou gezegd, Luc, ik geef mijn step. Ja ongelooflijk. Maar ik moet ook alles een beetje geheim houden natuurlijk. Ja natuurlijk. jij kunt daar ook niks over zeggen. Nee, dus het is geen maar het is toch fantastisch toeval Dat dit dan gebeurt. Eén van de appjes in de appbox is van Marieke Marika zelf. Kai wat een warwolf. die step. Nu moet ik weer want ik zou zeggen Mattie hou lekker die step van Kai. Ja. Want ja, ik bedoel je hebt hem nou al en ik wilde überhaupt dan niet die step geven, maar nu moet ik dus nu Ja. Stuur even een berichtje naar Kai en oma Matti. Dan moet ik vandaag de hele dag nadenken over dat ik, dat ik alsnog een cadeau moet kopen. Terwijl het net uit mijn hoofd was dat ik niet meer na over te denken over een cadeau. Ah, nou, ja. dat stepje dat ik van Mattie heb besteld, dat komt vandaag hier aan in de Durpy. Dat stuur ik in één keer met de bezorger mee terug. <lacht> Hou lekker die step van Kai. En ik koop wel een, uh, oh, ja. een douche of zo. Oh, lekker. <lacht> nou, een hele fijne dag. <laughs> okay, ja. Ook Jip is ja. helemaal moe van Ook oh, Jip kan dit niet meer volgen Hoe is het nou, <laughs> nou toch mogelijk, je vredesnaam Ah joh, uh, lieve Brink, als je zit te luisteren uh, De stap hoeft niet terug Heb ik er gewoon twee, kan ik eentje kwijtraken The Q-Music Alarm, Alarm. Alarm Shakira, Zoom Maximum Maximum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 What do we do now? Shakira, Shakira is helemaal terug met het liedje Zoo. Vanmiddag om tien voor vier wordt een nieuwe alarmschijf bekendgemaakt... in de Nederlands Top 40 met Domin. Danny, wat horen we zo meteen in het nieuws? Onder meer twee vriendinnen uit Amsterdam. Die hadden lekker een pizzaatje besteld. Er zat alleen iets op wat absoluut niet op een pizza thuis hoort. Een Italiaan zou dan zeggen ananas. Ja, absoluut niet op thuis. Absoluut niet op een pizza. Of een pleister. Nou, het was ook niet op een pizza thuis. Nee, het was uh, nog gekker dan dat. Je hoort het zo. Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Verse XXL blauwe bessen, 500 gram, nummer maar 3,49. En we plakken er XXL gouden kaasplak aan vast. 600 gram, op maar 3,49. Fans van voordeel, Aldi. De Peugeot 208 is een toonbeeld van Franse elegantie.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 ik wil no, ik no. ik no, van mijn auto af.nl. Ontdek de unieke collectie zonvakanties van Eliza Was Heer. Jouw unieke vakantie. Weg van de massa op Eliza Was Ik wil, no, Ik wil no. no, van mijn auto -af. NL. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Mira. Peter hier van uh, Peter Posters. Uh, net een grote klus afgerond. Een geveldoek van 80 vierkante meter. Zo? Ja, alleen nu staat er.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 Half acht viel op de A10 richting de Nieuwe Meer tussen Koenplein en Amsterdam-Hemhavens. Twee kilometer, zeven minuten vertraging. En de A27 naar Gorkum tussen Hankiewerk en, en Dam, zeven kilometer en negen minuten. Vooral in het noorden is het glad, daar is het ook koud vandaag. Temperaturen rond het vriespunt. In het zuiden is het juist weer warmer. Daar kan het wel een graad op tien worden. Verder is het droog met flink wat zon. Danny heeft het laatste nieuws. Ja, Goedemorgen, Code Oranje is op de meeste plekken weer voorbij. Vanmorgen werd er in meerdere provincies gewaarschuwd voor. Dus die gladheid, Code Oranje geldt nu alleen nog in Groningen en op de Wadden. Advies was vanochtend ook in het noorden even niet de weg op te gaan. In Friesland gaan sommige scholen vanwege die gladheid wat later open deze ochtend. Mensen die een huis hebben gekocht stappen daarna steeds vaker naar de rechter, dat zegt een grote verzekeraar. Komt onder meer doordat kopers, als ze het huis eenmaal hebben... achter allerlei gebreken komen. Maar ja, kopers moeten vaak snel beslissen... en laten dan bijvoorbeeld geen bouwkundig onderzoek doen... vanwege dus die krapte op de woningmarkt. In Leiden heeft de brandweer vannacht meerdere mensen uit een flat gehaald. Er was brand in een van de appartementen. Twee mensen moesten met een ladderwagen naar beneden. Er is niemand gewond geraakt. Brand is daar inmiddels ook geblust. Rijden door België gaat ons binnenkort waarschijnlijk geld kosten. Ze zijn het daar bijna eens over een nieuwe soort digitale wegenbelasting. En ze willen er investeren in de Belgische wegen en hebben daar dus geld voor nodig. En omdat wij als Nederlanders massaal over hun wegen rijden... gaan wij er waarschijnlijk ook aan mee betalen, aan het onderhoud daarvan. Zou 100 euro per jaar gaan kosten. Je hoeft er geen sticker in je auto. Wat je bijvoorbeeld voor Duitsland dan weer wel moet. Het wordt er namelijk digitaal aan je kenteken gekoppeld. Hey, maar even stel je gaat één keer in het jaar naar België. Betaal je dan die volle 100 euro? Ja daar is, het, is het nog veel onduidelijkheid over. Ik neem aan dat ze dus. Uh, ze kunnen natuurlijk aan je kenteken koppelen. En zien dan hoe vaak jij in België bent. En als je dan vaak in België bent. Inderdaad dat je dan dus al een soort grens gaan komen. Oh, Denk ja. ik hoe wanneer je dan die 100 euro moet gaan betalen. Ja, is zijn, Bel zijn Belgen die zijn heel snel de tel kwijt. Ja, maar. <laughs> auto al je zien. Als ze het gaan investeren in de wegen, dat vind ik wel een uh, goed ding. Want het is natuurlijk een soort India qua wegen. Nou, ik rij regelmatig door België om naar mijn familie te gaan. Naar uh, Zeeuws-Vlaanderen. Dat is dan door Antwerpen, is dat net korter. Hè? Utrecht, Breda, Antwerpen. Ja. Uh, wat, uh, wat denk je ervan dat wij eens gecompenseerd worden... voor het rijden over die wegen? Nou, inderdaad, ja, dat ja. het andersom zou zijn. Want je moet een, verdorie, een, een, een stel reservebanden in je achterbak hebben liggen... wil je heel huis door België heen komen. Die, uh, die deelnemers aan de Dakar... Die zitten comfortabeler, zeg maar. Ja, maar die oer, die trainen ook altijd in België. Ja, klopt. weten heel veel mensen zitten. niet. Heel veel mensen. Maar inderdaad, ik denk, dit, dit komt helemaal goed. Dit komt helemaal goed, want... Uh, tel kwijt en... Ja, vergeten ze. Michel Marcel, kom eens hier. Uh, deze, deze man is hier vorige week geweest. En uh, die zit nu in een andere auto. <laughs> tel, telt dat of niet? Telt dat als dezelfde auto? Dit komt... Ik denk dat dit helemaal goed... Nee, je, je hoeft ons niet... Ik denk het ook niet. Geen zorgen over Maak maken. Niet geen zorgen. Dit, dit koelt zonder blazen. Dit ja. maakt niet uit. Ja, het is oppassen als je dit weekend lekker een pizzaatje bestelt. Niet echt een smakelijk verhaal deze ochtend. In het Parool twee vriendinnen dachten deze week in Amsterdam lekker een pizza te gaan eten. Een pizza salami hadden ze besteld. Er zat alleen iets in wat er niet thuis hoort. Een kakkerlak pootjes staken zelfs uit die pizza. Nou, Even schrikken natuurlijk. Het restaurant heeft sorry gezegd... en ze zeggen ook dat het niet vaker gebeurt. Oké, okay. nee, dat zouden er door die nog eens bij moeten komen. Ja, het is onze signature dish. Ja, als we vanaf nu elke keer kakkelak in de pizza doen. Hopelijk is het over twee weken beter in uh, Milaan. Dan ga ik natuurlijk met Luc naar de Olympische Spelen. Ja. Dan ga ik naar het land waar de pizza geboren is natuurlijk. Inderdaad. Hé, hey, mag ik uh, alvast een uh, ja of nee'tje tegen jou aangooien? ja. Een surprise party. 3, 2, 1. Oh, nee. Nee? Voor je verjaardag? Ja, voor je verjaardag. Nee. Nee. Eens. Nee, nee, nee, ik heb het graag onder controle. Ik wil weten ja. wat er gebeurt. Ja. Dat is in het dagelijks leven zo. Dat is ook op mijn verjaardag. Ja. Ik word met een surprise party vaak bang gemaakt om mijn vriendin. Die begint dan ineens allerlei hints te geven die richting een surprise party gaan. En wat denk je dan zo erg aan een surprise party? Nou, dat ik het niet weet. Ja. <lacht> en, en dat ik daar geen zin in heb. Kijk, je, je moet je voorstellen. Even het volgende. Stel je hebt een hele dag gewerkt. Ja. En je gaat naar huis. Ja. En je denkt. Oh dat zie je al helemaal voor je vaker. Ik ga lekker op de bank zitten. Lekker nog even tv kijken. En daarna lekker slapen. En dan kom je thuis en dan is er een surprise party. Ja, nou, in geen honderd jaar moet ik daaraan denken. Ja, ik heb dus precies hetzelfde. Ik had het ja? over mijn verjaardag met iemand die zei... zou het niet leuk zijn als Kiki voor jou een surprise party heeft georganiseerd? Nou, ik kreeg meteen een knoop in mijn wagen. Ik, ik, ik, ik vroeg ook meteen, ze heeft je toen niet uitgenodigd? Want zeg het gewoon, alsjeblieft. Ja, ik zeg dus ook nee tegen een surprise party. Maar Luc, jij zegt weer ja tegen een surprise party. Ja, ik heb hele goede ervaringen met surprise parties. Toen ik 18 werd, was het de laatste verjaardag van mij bij mijn ouders thuis. En toen... Zouden we gewoon lekker uit eten gaan uh, en, en, en ik zei: Nou, is goed. Ik wil er wel uh, nu meteen heen... Dan eigenlijk s'avonds. Toen zeiden ze tegen mij: Nee, wacht jij nog maar even. We hebben een groot gezin, dus wij hebben dan twee kleinere autootjes. We halen jou zo wel op. Dan brengen we eerst de rest weg. Oh, en dan? Ja. Kom, ik, mag je als laatste mee? Blijf je nog even zitten. En dan ik ook niet. weet. ik dacht: oh Prima, is goed. Uh, haalt wij als laatste maar op. <lacht> ik kom met mijn moeder in dat restaurant binnengelopen en ik loop de hoek om. en Ik zie het, het, het puntje van de tafel waar mijn familie zit. Ik zie mijn zusje en daarnaast mijn beste vriend. En ik denk uh, wat zijn jullie met z'n tweeën. Hier heb ik helemaal geen zin in. En ik zie de rest van de tafel. Zetten al mijn vrienden daar. Dat is heel erg leuk. Oh ja. Ja, ik zou dit. Weet je wel? <laughs> Hebben ze me al gezien? Hebben ze ja, me al ik kan gezien? het nog terug? Heezelijk. Wat zeg je tegen een surprise party? Q-Music. en Marieke. Laat het even weten via de Q-Music app. Ja of nee, komt eraan. q sounds with you. We will find impossible the time. Dank En de all-time favorites Martin Garrick samen met Bon en High All Life. Ja, nee, ja, nee, mee. We ja of nee in 3, 2, a n -E -E. Op vrijdag horen we jou graag in uh, ja of nee. Ja of nee met uh, heel Nederland. En vandaag een surprise party. Kai, jij en ik zeggen allebei nee. Nee, alsjeblieft niet zeg. Hoe gaat het met de poll in de app, uh, Luc, op dit moment? Op dit moment zegt. 53% ja tegen een surprise party. Nou, eens even kijken. Peter! Goedemorgen. Een surprise party. Three, two, one. Nee, mij niet bellen. Ik, ik gooi iedereen eruit als ze in één keer binnen staan. <laughs> en wat vind je er zo vervelend aan, Peter? <laughs> nee, ja, mijn auto's te brengen mij niet tegen. Je kent er niet tegen? Je hebt de controle nee. nodig, hè? Ja, precies. Ik moet weten waar ik aan toe ben. Zeg het nog even één keer, Peter, tegen iedereen die jou lief is. Geen surprise party van mij... Dankjewel. <laughs> Annie, goedemorgen. Goedemorgen. Een surprise party? 3, 2, 1. Ja hoor. Ja hoor. Hm. Ja. Vertel eens, waarom lijkt het je leuk? Of heb je er eentje meegemaakt onlangs? Nou ja, niet voor mezelf, maar uh, ik heb er wel eens eentje georganiseerd voor iemand die er helemaal geen zin in had. Uh, maar goed, uh, ja. voor mezelf uh, denk ik nog steeds, ja, het lijkt me best leuk. Het is toch lief als mensen hun, uh, hun best voor je doen en allemaal voor je komen. Maar hier sla je de spijker op de kop, Aniek. Een surprise party is alleen leuk voor de mensen die het organiseren. <lacht> Vaak voor degene die het is, die zitten er helemaal niet op te wachten. En dat vinden degenen die het organiseren dan weer net leuk. Tot... Nee, maar goed, toen ik, toen ik het organiseerde voor iemand die het dus eigenlijk echt niet leuk vond... die heeft uiteindelijk een superleuke avond gehad. Ja, oké. Okay. Dus, ja, okay. kom op. Maar ik moet ja. toch zeggen, Aniek, als jij van iemand weet, die persoon heeft er geen zin in... Vind ik het een groot risico dat je het toch doet? Ja, <laughs> ja dat klopt. Maar het was ook niet helemaal uh, ingeschat dat hij er geen zin in had, hoor. Maar hij had er oh. uh, hardgrondig geen zin in. Groot risico dus. En, en ja. ook geen wederhoor, he. We horen alleen nee, jouw kant duidelijk. van het verhaal. Ja, <laughs> weet je niet? Ja, jij klemt allemaal dingen, maar we kunnen het niet controleren. Nee, dat klopt inderdaad. We schrijven een uh, ja voor jou op. Rut, goedemorgen. Goedemorgen. Een surprise party. Three, two, nee, voor mij niet. En waarom niet? Nou, ik hou niet zo van uh, die geheime onzin. En uh, ik denk ook niet dat ik mee zou gaan. Je gaat niet mee? Nee, ah. nee. Nee. Je hebt natuurlijk ook scenario's waar ze gewoon in je huis staan. Hè? Dan hoef je helemaal nergens te naartoe... Ja, Ja, dat weet ik, maar dat draai ik me wel weer om. Dat draai weer om. Ja. Hartstikke okay, goed. Uh, op de redactie zit uh, Kiki. Je hebt toch ook ooit een surprise party gekregen? Hè? Ja, klopt. En toen werkte ik hier al. Dus ik moest heel vroeg op. Maar het was een soort van pop-up surprise party. Dus iedereen kwam om zes uur met allemaal staattafels onder de arm. Kwamen ze binnen. Was twee uur lang heel wat feest. En toen liep iedereen weer weg met de staattafel onder zijn arm. Om, om acht uur s'avonds ja, liepen klopt. ze weer weg. Want jij moest op tijd naar bed. Ja, iedereen zei je moet wel weer op tijd slapen. Maar we wilden wel feesten. Dus. Uh... Ja, ik denk dat dat ook nog verschil is als je weet wat voor een eindtijd is. Precies, dat, dat is nogal geinig. Als je weet, ze zijn er twee uur en daarna is alles weer opgeruimd en weg. Dat ja, dat is wel leuk. Ja. Jacqueline! Ja, goedemorgen. Een surprise party? 3, 2, 1. Jazeker, dat is superleuk. Ja, vertel eens. Ja, dat, nou, dat is toch fantastisch als iemand een beetje moeite voor jou doet om mooi feest te geven. Mm -hmm. Maar dat kan ook gewoon, uh, zeg maar, zeggen: mag ik een feest voor je geven? Dat je dan zegt: uh, ja, is goed. Ja, dat, dat is ook leuk, maar ik vind het verrassingseffect toch ook wel heel erg leuk. Ja, ja, ja. ja, ja. ja maar okay. En wat was dan het uh, verrassingseffect, zeg maar? Nou, ik, helaas heeft nog niemand dat voor mij ooit gedaan. Oh, oh. Ah. maar wat hoopt je? Dat ze allemaal van achter de bank springen of wat moet er gebeuren? Nou, dat is altijd goed. Ik bedoel, verrast me als ik straks klaar ben met werken. Nou, doe de deur maar open, Jacqueline. Nou, we zullen bestaan. <lacht> Fijne dag, Jacqueline. Ik hoop dat je heel snel je feestje krijgt. Ja, dat komt wel goed. Luc, wat is de einduitslag? De einduitslag is dat... 59% van Nederland nee zegt tegen een surprise party. We zeggen ja of nee in 3, 2, 1. J-A-N-E-E. -E. Ik heb een keer een surprise party echt uh, aan gruzelementen geholpen. Wat dan? Ja, dat was voor mijn vriendin, dat was een baby showers. En dat is natuurlijk ook altijd een beetje het geheim. Ja. Maar wat, wat ik ook irritant vind, dan word je mee in het complot getrokken. Daar heb ik zo'n hekel aan. Oh, ja, dat dus dan we werd ik geappt door vrienden van, van mijn vriendin. En die zeiden dan: uh, Ja, we willen dat dus uh, doen. Uh, kunnen jullie die en die datum. Ja. ja Jezus, ja, hoe moet ik dit nou een beetje onderhoren of dat kan? Nou, dus ik die datum. We zitten op een avond zitten we naast elkaar op de bank. Ik zeg: Wat doe jij 24 uh, oktober? Weet ik veel. Wat doe je 24 oktober? Ja, volgens mij niet. Wat dan? Ik zeg: Ja, dan willen ze een beetje lunchen. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. En toen zei ze: Ik ga nu even naar boven, want anders ga ik dingen zeggen waar ik heel veel spijt van heb. feels like a break. we don't sing to be out of What if silence stops making sense? What if there's nothing left to lose? If nothing happened, went, well should we try a little harder? Find a way to hold on to love, just love.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 Not now, then when. Ik vertelde net dat ik de baby shower voor mijn vriendin had verklapt. Door gewoon te zeggen, ja, ze willen dan en dan met je lunchen. Ja. zonder dat ik het wist. Ja, super stom. Nee, super stom natuurlijk. Maar ja, goed. Ja, het flopte eruit. Ja. Ik voel me wel een beetje gesterkt door uh, Ilse. Die stuurt een uh, bericht. Die zegt, ik werd op mijn eigen baby shower in het restaurant verwelkomd met... Kom je voor de baby showers? <lacht> oh. Ja, dan is de verrassing er ook wel vanaf. Ilona, goeiemorgen. Goedemorgen. Je hebt ook een grappig verhaal. Jij hebt een surprise party georganiseerd, maar het liep een beetje uit de hand. Uh, ja, nou ja, mijn, uh, mijn man is ondertussen 43 en uh, toen hij 25 werd, toen uh, was hij eigenlijk aan het werk in de horeca toen nog. En uh, toen hebben we eigenlijk een surprise party georganiseerd. Dus we hebben zijn baas uh, meegenomen in het complot. Die he, hebben gebeld en hij heeft een briefje neergelegd met uh, daarop, uh, dit is een ontvoering, je kan beter meewerken... Uh, uh, als je uh, meewerkt, dan uh, krijg je geen pijn. Toen hebben we hem geblinddoekt. Toen hebben we zijn pak aangetrokken. Toen hebben we hem uh, pluche handboeien omgedaan. Hebben we hem in de auto gegooid. Toen zijn we eigenlijk een beetje gaan crossen door de stad heen. En we hadden daar nog zo'n uh, zo terrein met van het grind zeg maar. Dus daar zijn we echt uh, helemaal overheen gaan slippen. Uiteindelijk hebben we hem uh, in de stad hebben we uh, hem uit de auto gegooid, toen hebben we een beetje zo naar voren geduwd de hele tijd van lopen, maar zonder steeds iets te zeggen en dat is dus gezien door mensen van een restaurant daar zo. En die hebben dus uiteindelijk ons kenteken opgeschreven. En dus de politie gebeld, nou ja, wij hebben hem ondertussen weer de auto in gegooid, zijn naar de surprise party gegaan. Nou, dat is een superleuk feest, uh, ze hebben hem naar binnen geteeld, het was ook nog eens een maffia dus dat was helemaal uh, uh, cool. toepasselijk, uh, toen hij binnenkwam, de Godfather op, maar op een gegeven moment, nou ja, we hadden gelukkig wel spandoeken buiten hangen met, uh, hoera, 25 jaar, uh, maar vier man politie aan de deur om te controleren, wat zouden er een ontvoering gezien. Oh, zo! Wat grappig zeg! Zo, maar dit liep best wel ver door ook. Weet je? Als, als, ja. misschien, misschien als het niet tijd was voor dat feest, had hij met betonnen schoenen ergens op de bodem van de rivier gelegen als het erdoor ging. Uh, nou ja, goed. Ja. We, we, we hadden er wel echt zin in. Het was echt een heel grappig effect dat die politie nog even kwam. En hij moest zich ook echt even laten zien. Oh, zeg maar, door de politie zeg. Ja, Dit zijn verhalen die ga je gewoon nooit meer vergeten, Ilona. Nee, precies. En daarom zeg ik ja, Deren, een surprise party. Ja, dat is. begrijp ik heel goed. Fijne dag vandaag. Yo, doei, doei. Hoi, hoi. Ja, ik denk wel dat als je echt iemand wil ontvoeren, dan moet je gewoon als dekband om een surprise party te gebruiken. Een surprise, ja, surprise party, ja, wat we allemaal moeten meenemen. Let's get ready to Rumble! Vorige week kwam er een gigantische top 40 binnen. En een linkerhoek, klein van formaat, maar groot in succes.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 naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt. Kippie. Goede voornemens. Begin bij Hubo. Van een opgeruimd huis tot slim besparen. Wij maken klussen makkelijk en voordelig. Hubo helpt. Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt.